3 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Na ruim 20 jaar boeren hebben Russische wetenschappers onder het Zuidpooleis een reuzenmeer bereikt. Het zogeheten Vostokmeer lag miljoenen jaren onder een kilometers dikke ijslaag. Daardoor is het ecosysteem niet aangetast en kon de natuur zijn gang gaan. De onderzoekers hopen dat ze in het meer micro-organismen vinden. Ook denken ze meer te weten te komen over klimaatverandering. Onder de kilometers dikke IJslaag is het meer gevuld met vloeibaar water dat verwarmd wordt door de aarde. Het Vostokmeer is ongeveer 250 bij 50 kilometer groot en 300 meter diep. De Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid wil dat alle A380 toestellen van vliegtuigbouwer Airbus worden nagekeken. De 68 toestellen moeten worden onderzocht op haarscheurtjes. Vorige maand moest al een derde van de vloot worden gecontroleerd nadat er bij een aantal vliegtuigen haarscheurtjes in de vleugel waren vastgesteld. Er werd toen gezegd dat de veiligheid van de toestellen niet in het geding is. Dat nu de hele vloot wordt bekeken, is eigenlijk heel logisch, zegt luchtvaart Heerkens van de Universiteit Twente. De productie van vliegtuigen die is, is heel nauwkeurig. Dat wordt via vaste protocollen gedaan. En elk vliegtuig moet er in principe dus ook hetzelfde uitzien. En als dus een bepaald probleem zich in één vliegtuig voordoet... is het eigenlijk heel logisch dat het zich in alle andere vliegtuigen ook voordoet... want ze zijn allemaal gelijk.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 een grote politieactie tegen drugshandel zijn in Nederland en Italië zeker 27 mensen opgepakt. Dat melden Italiaanse media. Het zou gaan om een drugslijn tussen Nederland en Turijn. De Brabantse politie bevestigt dat er iemand in Helmond is opgepakt. De man van 48 werd vanochtend vroeg aangehouden in zijn woning. Verder doen de Nederlandse autoriteiten geen uitspraak over de politieactie. En bijna een kwart van de Europeanen leefde in 2010 rond de armoedegrens. Volgens het Europees Statistiekbureau Eurostat heeft 23,4 procent van de Europeanen een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. In 2009 was dat ongeveer een half procent lager. Bulgarije heeft het grootste armoedeprobleem, gevolgd door Roemenië en Letland. Nederland behoort tot de landen met de minste armen. Het weer is zonnig en droog bij een temperatuur van min 2 graden. Maar door de stevige Noordoostwind voelt het een stuk kouder aan. Vanavond en vannacht vrij helder en matige vorst. Morgen vanuit het noorden bewolking en soms wat lichte sneeuw. ANRB ah, verkeersinformatie. Er staat file op de A2 bij Eindhoven richting Dempels. Tussen knopend de Hocht en knopend Batadorp 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Verkeer richting Den Bos kan beter de parallelbaan, de randweg N2 nemen. En er staat nog een korte file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelenwarensveen en Hoogmade, 3 kilometer. Radio 1, het 11 tochtjournaal. Mocht de Elfsteden toch doorgaan, dan brengt de NS een speciaal Elfstedentocht treinkaartje uit. Dat kaartje blijft drie dagen geldig en geldt als retourtje naar en van Leeuwarden. Genoeg tijd dus om te reizen en de hele tocht mee te maken. De buitenlandse pers heeft zich ook massaal op de tocht gestort. Media in China, Oman en Thailand vermelden de 11 Cities Tour. En zelfs de gerenommeerde krant The Washington Post schrijft erover. Ook hebben diverse buitenlandse correspondenten de koffers al gepakt. Klaar om op weg te gaan naar Friesland. De Blauwhüster Dag. Kapel is al aan het oefenen bij de Waterpoort in Sneek. Het beroemde dwijlorkest wil goed beslagen ter komen... als het allemaal doorgaat. En dat zal dan ongeveer zo klinken... Wanneer de tocht doorgaat, zal hij niet worden aangekondigd... met de woorden it geht on. Voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging Friese Elfsteden wil met een nieuw zinnetje zijn eerste tocht wereldkundig maken. Het Fries Dagblad deed een oproep aan de lezers om met ideeën te komen... en de reacties stroomden binnen. Een kleine greep. Wie binnen er klaar voor? Riede bliksem. Ik zo zie ze gaan. Het vaakst werd de zin. Het is safir bedacht. Oftewel, het is zover. Wij wachten af oud Johan Olaf Kos kan niet wachten tot hij de schaatsen onder mag binden. I'm extremely excited that it might be 11 city race in Holland this weekend, twittert de Noor. Tot zover dit journaal. Wij melden ons weer over een uurtje. Mijn naam is Wessel van Alfen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR, naheffingen en andere valkuilen. Kies voor de risicoloze oplossing. Zelfstandig, zonder vaart. IT-staffing. Good Thinking. it Amerikaanse wetenschappers onderzochten spelersbotsingen en het koppen bij voetbal. Onze hersenen blijken heel kwetsbaar. Veelvuldig koppen kan blijvend hersenletsel tot gevolg hebben. Vanavond een labyrinth: voetbal en hersenletsel.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 Welkom terug bij Langs de Lijn. We gaan zo'n beetje het beslissende uur in van de NK-marathon op natuurreis in Emmen. De wedstrijd van de mannen is in volle gang. Sebastian Timmerman. Kijk naar Erwin Mezu. Die sluit aan bij een groepje met Rob Hadders daarbij. Met Christijn Groeneveld daarbij. Met Martijn Kronkamp daarbij. En dat gebeurt dus allemaal achter de kopgroep. De kopgroep van negen die ik daar weer aan zie komen. En de tiende ronde erop heeft zitten van dit Nederlands kampioenschap. In uh, iets meer dan negen, drie kwart minuut nog zeven ronden te gaan. Stopwoord is weer ingedrukt. Sandor Stuut rijdt aan de leiding. Roelof Koops in tweede positie. Verder dus Bergsma, Hekman, Fabriek, Van Loon, Heideman, Schipper en Frank, Frank Vreugdenheel in die kopgroep. De teller, de stopwoord gaat richting de 20 seconden. Als ik daar in de vette dan de eerste achtervolg. Zie komen, ze proberen het wel. Er zijn de prikken, zo nu en dan dus mooie groepen. We hebben Bob de Vries al een keer gezien, dus dat ging niet door. En nu dat groepje met Christijn Groeneveld, met Ingmar Berga en met Rob Hadders. En die Rob Hadders rijdt nu het, groep, het gaatje dicht naar Christijn Groeneveld. En dat gebeurt op 32 seconden. Kronkamp volgt daarbij en ook Rw. Meesu volgt daarbij. En hier is het eerste deel van het peloton op 40 seconden. Drie man, vier man van Wadro. De ploeg van Henk Angenent rijden daar aan de leiding. Martijn van Es was het die het, peloton, het pelotonnetje, het zijn er nog een stuk of 30, 25-30, in gang trok. Uh, er gebeurt weer wat, er gebeurt weer wat achter die kopgroep van negen... maar die negen rijden er dus nog steeds met die halve minuut voorsprong... op het groepje Christijn Groeneveld en Rob Hadders. Het is het dertiende Nederlands kampioenschap marathon schaatsen op natuurreis. In 1979 was de eerste. Het rijtje winnaars is prachtig. Het zijn bijna allemaal echt grote namen. Henk Portengen, Henry Ruitenberg, Dries van Weijen zelfs twee keer. Hilbert van der Duim, Erik Hulzenbos, Lammert Huytema, Bert Verduin, Sjoerd Huisman, Jorrit Bergsma en Bob de Vries. De afgelopen keer en dan sla ik er eentje over. En Gio, jij weet wie dat is. Ik weet wie dat is. Die ene die jij overslaat in dat rijtje oude kampioenen. Dat is Iep Kramer, want die staat hier bij mij, is uh, ja, de, de teamchef van, uh, van Werven. En uh, dat is de ploeg uh, onder andere met Gary Hekman, uh, maar natuurlijk ook met Ingmar Berga. De mannen die trouwens niet in de kopgroep zitten, Iep. Nee, maar uh, Gary Hekman die zit in de kopgroep. Maar die staat wel in de kopgroep, heb ik over het hoofd gezien. Sorry, Ingmar reed erachteraan. Ja, Ingmar die zit, uh, die, ja, die zit dan wel te counteren. Want ik, ik heb het idee dat, uh, dat de mannen van Hilded Aanema nog niet uh, tevreden zijn met uh, Bergs Bergsma in de kopgroep. Dus die willen er nog één of twee man bij hebben en, die, ja, en, en Ingmar die, die, die wil daar dan wel weer in mee. Ik kan me voorstellen dat Ingmar daarin mee wil, maar willen ze hem meenemen? Want Ingmar is natuurlijk ook wel heel aardige rap. Ja, dat is natuurlijk ook een rappe man, dus uh, ja... Het is allemaal een beetje aftasten op dit moment. Uh, ik ik uh, zie nog niet uh, 1, 2, 3 dat die kopgroep wegblijft. Omdat de samenwerking op dit moment uh, een, beetje, een beetje stagneert. Wat ik niet zie in dit kampioenschap tot op dit moment... is echt een overheersing van die ploeg in het groen... die altijd overheerste dat is dan die andere ploeg in het groen. Uh, de BAM-ploeg. Ja, maar dat, dat zie je toch wel meer op natuur he, Dat ze dan de controle toch niet zo hebben als op het... Uh op een kunstheidsbaan, omdat uh, dit is onoverzichtelijker. Uh, ze moeten het nou uh, ook zelf uh, beoordelen en, en in, inschatten. En uh, de controle op, op, op natuurreis is, op, op, op zo'n rondje van 6 kilometer is, is, gewoon min, is gewoon moeilijker. Hoe zwaar is dit kampioenschap? Want uh, als je hier staat, uh, het zonnetje erbij, ja, dan lijkt het eigenlijk wel een hele lekkere rustige winterdag. Het lijkt me eigenlijk een beetje een dag voor een massasprint. Nou, dat, dat denk ik nog niet. Ik denk aan de overkant, als je daar naartoe gaat, dat daar de, de, de wind pal op, op, op kop staat. En uh, daar hebben ze het echt zwaar. Maar het, is, het wordt gewoon wel, wel een slaat, denk ik, hoor. Dus het is nog lang niet uh, klaar. En het zijn drukke dagen voor de mannen, want ze moeten voortdurend rijden. Morgen weer een wedstrijd in de buurt van Jouren. We gaan het Veluwe meer nog op, uh, wat is het, de Giethoren, de, de uh, Hollands-Venetië-tocht. En misschien wel die ene tocht, hè. Maar iedereen die schudt het hoofd hier... Ik, ik, Zie je ook een beetje somber kijk? Ja, ik, ik had echt, gisteren had ik het idee van... jongens, we willen naar de zondag toe. En uh, als, het, uh, als het weer meezit... Dan, uh, dan zie je vanmorgen dat hij uh, dan de temperatuur min uh, 2,5 staat. En dan, dan Bali gewoon. denk je, shit, uh, dit, uh, dit, hebben we, dit moeten we niet hebben. En uh, dit, kan wel eens, uh, het, ja, dit kan wel eens niet doorgaan dit weekend. En uh, nou, dat is wel heel jammer, want dan... dan dan is het weer veel verder weg en dan, uh, ja, dan wordt het gewoon weer opnieuw bekijken. Die zoon van jou die zou het misschien wel prima vinden. Hè? Want die heeft gezegd, ik doe alleen mee als het daarna na Olympisch jaar is. Ja, ik denk niet dat die... Uh, zie als hij echt niet mee, heel graag mee wil doen en je, op dat moment uh, kun je niet... of je bent geblesseerd of je hebt andere dingen... dan, uh, dan heb je... Ja, het is een beetje, een beetje gemeen, maar dan heb je toch in je achterhoofd... Uh, zeg je van, nou, dan, dan liever maar niet. Want het is veel mooier om mee te doen aan een tocht... die al meer dan 15 jaar niet gehouden is... dan aan een tocht die bijvoorbeeld het jaar ervoor al is gereden. Ja, tuurlijk. Als je twee, drie achter elkaar hebt, dan... Uh... Ja, dan is het toch minder, uh, minder spannend dan dat het alweer zo lang geleden is. Want dan is de hype veel groter en dan is het allemaal één uh, grote gekke boel. En dan, uh, ja, dan, dan, dan, uh, dan wil iedereen weer meedoen. Wat baas jij je erover als nuchtere Fries? We hadden het net over die ijsmeester, die prachtige man uh, van de Vereniging de Friese Elsteden, Die eigenlijk aan de ene kant zo heel nuchter is en aan de andere kant super enthousiast uitstraalt. Ja, dat is een perfecte man voor, voor, dit, voor, zijn, voor zijn werk. En, uh, hij is enthousiast. Hij, is, uh, hij wil gewoon wel vertellen hoe het uh, erbij staat. Maar hij blijft enthousiast en hij is niet pessimistisch. En hij zegt gewoon waar het op staat. En, uh, een oprechte rechter Fries. Want Friesen lopen niet voorop in de Polonaise. Nee, je moet het toch uh, gewoon zeggen zoals het is. En, uh, en, en toch ook weer enthousiasme uitstralen naar de mensen toe. En, uh, ja, en dat doet hij perfect. Iep, we kijken naar de overkant. Ze zijn er nog niet bij? Nee, het is, de koproep is, is er nog. Maar uh, volgens mij niet zo... Uh, het gat is er, is, er bijna, is er bijna overbrugd. Zo te zien is er weer een andere groep losgekomen van het peloton. En die sluit nog aan bij de koproep. Dus je hebt nu een uh, hele grote koproep van een man of uh, zo 25, 30 man. Dan kan de wedstrijd echt gaan beginnen. Iep Kramer, dankjewel. Op 30 december 1995 werd Iep Kramer Nederlands kampioen Schaatsen op natuurreis. Ik noemde net het prachtige rijtje bij de mannen. Er is ook zo'n mooi rijtje van de vrouwen. Die is één naam korter na vandaag, want het eerste kampioenschap was er geen vrouwenwedstrijd. Vanaf 1985 wel. En helemaal onderaan die lijst staat nu al in alle boeken en op alle internetpagina's. Yvonne Spricht, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd, ben je ervan bijgekomen al? Het is een uur of drie geleden nu.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 Maar des te mooier is de overwinning dan. Zeker de manier waarop. Vertel nog even voor de mensen die vanochtend niet naar Nederland 1 of Radio 1 geluisterd hebben. Uh, nou, waren, ik was al in de eerste ronde, was ik al gedemareerd. Uh, was met, uh, waren we met de tweeën weg. En uh, nou ja, toen merkte ik eigenlijk wel dat het zware omstandigheden waren. Veel wind hier. Dus uh, ik werd eigenlijk ook al vrij snel teruggepakt. En uh, er kwam er nog een kopgroepje waar mijn ploeggenoot uh, ook in zat. Dus uh, daar forske Voske uh, Tammer van der Wald, uh, wel een van de favorieten van vandaag. Ja, de favoriet eigenlijk hè? Inderdaad, ja. ja en die heeft uh, toen eigenlijk al heel veel werk gedaan om dat gat toen dicht te krijgen. Ja, en uh, ja, we hadden een ploeggenoot erbij zitten, dus we hoefden gewoon niks te doen. Dus dat, uh, ja, dat heeft wel meegespeeld, denk ik. Ja. En uh, ja, in, de, in de laatste twee rondes toen, uh, kwam er een uh, ontsnapping van uh, Meijer. En uh, ja, Ze kregen een behoorlijk gat. Dus ik dacht, uh, dat moet niet gebeuren. Dus ik ben erachteraan gegaan. En dan uh, kon ik het gat dichtrijden. Toen ja, kwam ze te val, dus kwam ik kwam ook alleen te zitten. Frok je? Dus, uh, nou, ik dacht wel nog even, wat moet ik op er wachten? Want denk ik denk, ja, red ik het wel alleen. Maar ja, dat is natuurlijk een kampioenschap. Dus ja, ik ben toch maar doorgereden. Ja. En uh, ja, ik heb toen maar gewoon alles gegeven... om die laatste ronde toch nog even door te gaan. Ja, en toen je dacht, moet ik op er wachten, was dat alleen maar... Uh, de gedachte, kan ik het alleen? Of was het ook de gedachte, misschien moet ik wel een soort beleefdheid nu uitstralen... en wachten omdat ze gevallen is? Nou ja, ook wel een beetje, inderdaad. Ja, je, je, je, rijdt inderdaad je, je rijdt al een tijdje samen hè? en dan uh, ja, wil je het samen afmaken. Maar ja, goed, mijn, uh, de sprint is niet mijn sterkste kant. Dus uh, ja, dan uh, ja, ik denk, je ik moet het toch maar alleen proberen. En hoe heb je toen die laatste kilometers gereden? Uh, de dood op de gladiolen. <laughs> ja, ik, heb, uh, ja ik, ik wist ook uh, helemaal niet hoe groot mijn voorsprong was. Achteraf hoor, ik had ik best wel een voorsprong had Dus ja, ik heb eigenlijk nog de hele tijd het idee gehad van... nou, ik kan nog ingehaald worden. Tot op de streep? Ja, ja op een gegeven moment dacht ik van... nou, dit moet nu wel lukken. Ja, je merkt ook gewoon dat de mensen aan de langste kant enthousiast worden. En uh, ja, dat, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja. Dus uh, ja, op een gegeven moment kijk je al, het laatste stukje kijk je dan nog een keer achterom. Ja, dan zie je toch echt niemand rijden. Dus dan uh, kom je solo over de Venus. Het mooiste ja. wat er is. Ja, je zegt ja. zelf al, ik was niet een van de favorieten. Je bent ook niet echt een veelwinnares. Je laatste overwinning stamt van het afgelopen seizoen, geloof ik. Hè? Ja, uh, ik heb in 2007, ja. 2008 was ik ook Nederlands kampioen op de ja. Wijsensee. Ja. Ja. Uh, maar je, je stond niet bij het rijtje. En wat maakte deze wedstrijd dan nou bij, bij uitstek geschikt voor jou? Uh, nou ja, het is, natuurreis is sowieso iets wat, uh, ja, wat mij beter ligt. En uh, ja, het is meestal zware omstandigheden en uh, de langere afstand ook. Ja, dat is meestal in mijn voordeel. En toen kwam je over de streep. Toen begon het gekhuis. En waar bestaat het gekkenhuis dan uit zo de afgelopen drie uur? Uh, nou ja, alleen maar uh, media om je heen. En uh, felicitaties en uh, telefoontjes overal vandaan. Dus ja, ja super mooi. Merk je dan nog iets van ja, voor zover dat het vergelijkbaar is? Met, ik weet niet waar je mee het precies moet vergelijken. Maar merk je dan nog iets van de Alstede gekte die hier heerst? Dat het allemaal nog groter is nu? Dat je nog meer aandacht krijgt? Uh, nee, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat met andere Nederlandse kampioenschappen. dat je ook wel. tenminste op Natuurreis dan. dat er ook wel veel, veel media aanwezig was. En, uh, ja, er is natuurlijk de laatste week sowieso. Natuurlijk veel over het schaatsen gepraat. En, uh, Nogal. Ja, ja, precies. En uh, ja, het is voor ons nu eigenlijk. de eerste grote wedstrijd op Natuurreis. voor ons eigenlijk ook al vrij laat. Dus uh, ja, kijk, het is natuurlijk ook. Uh, ja. We zijn er nog niet helemaal hier ook aan gewend in, in Nederland... om het uh, natuurreis een grote wedstrijd te rijden. Nee. Nou was dit 70 kilometer. Als het nou straks 200 is en het is de tocht der tochten... behoor je dan ook tot de favorieten of de outsiders? Nou, dat laat ik door anderen invullen. Maar op zich, het meestal is uh, lang afstanden dat ligt mij wel. Ik heb uh, twee jaar terug heb ik ook uh, 100 kilometer solo... Uh, op, uh, in Oostenrijk uh, de alternatieve tocht gereden. Toen werd ik op het laatste stukje toch nog net ingehaald. werd ik tweede... Dus uh, nou ja, dan is dit ook wel weer een uh, leuke goedmaken. Maar ik had eindelijk nog wel uh, de echte Elfstedentocht in. Dat wil ik ook nog wel op mijn lijstje hebben staan. Ja, voorlopig heb je deze in de pocket. Deze is al echt verreden en je hebt hem gewonnen. Je vond spicht. Gefeliciteerd. Wie is jouw favoriet bij de mannen? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoop uh, Stuart Huisman komt ook uh, bij ons uit de buurt. Dus het uh, zou leuk zijn als hij wint. Ja. Maakt hij nog kansen, Bas? Sjoerd waar zit hij? Volgens mij zit Sjoerd Huisman in het eerste deel van het peloton van 38 renners. 38 rijders hebben we voor in de wedstrijd van dit Nederlands kampioenschap. Want die kopgroep die we dus zo lang gehad hebben, die kopgroep van 9 is bijgehaald. 38 man dus nu aan de leiding in de laatste zes ronden. De laatste 36 kilometer van dit Nederlands kampioenschap. Waar we nu een ploeggenoot van Huisman, namelijk Rob Hadders, helemaal in zien rijden. En waar we Sandoor Stuut andermaal zien... Stuut die ook al mee zat in die kopgroep van negen. Maar die heeft uh, kennelijk nog wel wat energie over. Want gaat uh, andermaal in de aanval. Heerlijk is het dat het zonnetje schijnt. Maar dat zorgt natuurlijk met dat zwarte ijs wel uh, voor uh, behoorlijk wat schittering. En dat maakt het uh, voor ons zo nu en dan extra moeilijk om te herkennen wie er wegrijdt. Maar Sando Stuut is makkelijk te herkennen. Rijdt in het pak van, uh, de, van het schaatscentrum de Uithof. En is een man met een uh, behoorlijk forse Niet zo fors als Gary Heckman. Maar ook Stuut is een uh, ijzersterke man en een echte aanval. Aanvaller. Het levert hem eigenlijk nauwelijks overwinning op, maar het is wel een die altijd graag de aanval kiest en het lont in het kruidvat gooit. Overigens zagen we in een tweede peloton toch al op zo'n halve minuut à drie kwart minuut Arjan Stroet in gaan rijden met het nummer 15. Toch een van de kopmannen van Bam, de sprinter en de Nederlands kampioen op het kunstijs En dat is toch een behoorlijke tegenvaller dat hij op dit moment de slag heeft gemist. Frank Vreugdeneel sluit aan bij Sandoor Stuut. Dat zijn nu de twee koplopers. En wat komt daar verder? Komt daar verder uit de achtergrond. Willem Hut, lijkt me dat. Andermaal Shaak Schipper in ieder geval. Daar ben ik in ieder geval zeker van. Want die is makkelijk te herkennen aan zijn blauwe nummer. En ook Jens Zwitser, jawel, de winnaar van de alternatieve l Stedentocht... van vorige zaterdag, komt nu in de richting van de spits van de koers. Hoe langer, hoe beter geldt voor Jens Zwitser. Nou, dit is geen wedstrijd van 200 kilometer, maar van 102 kilometer. Maar Jens Zwitser, in het tweede deel van de wedstrijd... komt hij duidelijk beter in zijn ritme. Hij sluit aan, dus Jens Zwitser aan de leiding. Volgens mij Frank Vreugdeneel daar dus bij... Sander Stuut, daar ben ik zeker van. Het is inderdaad ook Willem Hutt die daar mee zit. En Sjaak Schipper, dat is de kopgroep van vijf die we op dit moment hebben... als we bijna alweer de twaalfde ronde zijn van dit Nederlands kampioenschap. Het is een prachtige dag hier in Emmen, de zon schijnt. En als ik uit het raam hier van het huisje zo vlak langs de grote Liedplas kijk... dan uh, zie ik steeds meer mensen, steeds meer toeschouwers. Steven, heb jij enig idee hoeveel mensen er rondlopen? Ja, ik ben begonnen met tellen, maar toen dacht ik, <laughs> laat ik maar stoppen. Dan kan ik veel beter aan Albert Hendricks vragen. Bestuurslid van de organiserende ijsvereniging Nieuw Amsterdam, meneer Hendricks. Iedereen wil graag weten, hoeveel mensen zijn hier nou? Staan hier langs het parcours? Heeft u daar enig zicht op? Nou, het is natuurlijk, vooral voor een autoslaander, moeilijk in te schatten. Maar ik heb contact gehad met de, met de politie. En die, die, we zaten tussen de 6.000 en de 7.000 auto's. Dus ik denk, ja, twee man per auto heb je toch snel. Dus ik denk tussen de 12.000 en de 15.000 man. Oké, okay, nou, dat is dan toch... Wat wij dachten, euh, zo een beetje om ons heen kijkend, van nou, het valt misschien een beetje tegen. Die 12.000 halen ze nooit, maar u zegt dat, dat, dat lukt wel zeker. Ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Want het, het, is een, uh, ja, het is een totale lengte tussen de 6 en de 7 kilometer het parcours. En ze staan dus ook, uh, als je hier grens om de bocht gaat, dan staan ze ook nog allemaal. En het is enorm verspreid. Ja. En dat is maar goed ook. Want dan loop je natuurlijk weinig risico dat er door de ijs gezakt wordt. Precies. Um, We staan nu lekker bij twee, uh, twee vuurkorven aan, aan de wal, zeg maar, net op het ijs, met onze voeten op het ijs. Um, bent u al midden op het, op het meer geweest, op de grote rietplas geweest? Ja. Want het mooie is dat je daar uh, steeds mensen heen en weer ziet lopen. Hè? Steeds grote volksverhuizing van de ene kant op de koer naar de andere kant. Ja, dat doen de mensen natuurlijk ook. Het is prachtig weer, maar als je een beetje in beweging blijft, dan blijf je natuurlijk lekker warm. Dus dan zien ze hier bij de start en de finish en dan lopen ze naar de andere kant. En als ze dan weer teruglopen, dan zijn de rijders ook ongeveer weer bij de startende en de finish. Bent, u, bent u een trots, uh, trots bestuurslid? Ach, wat is trots? Het uh, heeft weinig met trots te maken, maar we vinden het leuk om te organiseren. En ik denk dat het voor Drenthe leuk is en de gemeente Emmen en Park Zandur. Zo is het. Is alles onder controle? We hebben alles onder controle. En bij die vrouwenwedstrijd na, na afloop, toen stonden er wel heel veel mannen en vrouwen op één kluitje. Uh, veel journalisten... Die allemaal om de schaatsers heen stonden. Maar toen dacht ik wel even, nou, als het maar goed gaat. Ja, dat gaat helemaal goed. Ik, ik twijfel hier niet aan. Het ijs is dik genoeg. Dus we hebben op tijd de sneeuw van het ijs gehaald. zie de toch als het vrijdag uh, sneeuwt. Dan moest zaterdag als de sneeuw van het ijs halen. En dan zijn ze dinsdag en woensdag nog mee bezig. En dan ben je volgens mij te laat. Ja, maar bij de toch kon het ook niet eerder, hè? zeggen ze in Friesland. Nou, als ik niet op het ijs kan winnen. Als ik niet op de ijs kan winnen, dan we we over een oefenkraft of over een helikopter. Maar de sneeuw, die komt eraf. Albert Hendricks, dank u wel. Helemaal goed. 1, 2, 3 Hey Joe, where are you going with that money in your hand?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 Yes I did 'cause I caught him missing around missing around missing around town Well alright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 Willie De Vil. We naderen de beslissing van de wedstrijd. Sebastian Timmerman. ...wat achtervolgers langskomen. Eens even kijken, dat was Robert Bovenhuis, die heeft dus de slag gemist. Geert Plender heeft de slag gemist. Ik had ook het idee dat ik Sjoerd Huisman niet meer zag in die eerste groep... ...waar we wel Carlo Timmerman, ook een goede sprinter, middenin zagen zitten. Die moet je ook niet onderschatten. Die kan het wel eens afmaken namens de ploeg van SOS Kinderdorp... ...die ook geert Van der Wal nog mee hadden. Kleine man, afkomstig uit Kampen-Van der Wal... ...die echt op dit moment als een skieleraar, als het ware, over de baan gaat ze nu... ...en dan met zijn armen dan op zijn knieën is zijn benen naar achteren, dan denk je dat hij er helemaal doorheen zit. Maar ondertussen gaat het nog best wel goed met Geertje van der Wal, want er zit nog steeds mee in dat eerste peloton en nog altijd geen tweede peloton, terwijl mijn stopworts toch al meer dan een minuut heeft overschreden. Dat betekent dat die groep van 30, 38 man, dat daar de nieuwe Nederlandse kampioen uit gaat komen, of dat Bob de Vries dat misschien wel opnieuw gaat worden. Want Bob de Vries, met het start nummer 1: wel of geen pijnlijke knieën, zit gewoon mee. Ook Jorrit Bergsma zit mee namens die ploeg. Maar die bandplog heeft volgens mij Arjan Stroetinga als goede sprinter niet mee. Hier komt een tweede deel van het peloton langs op anderhalve minuut. En daar zit hij inderdaad met het startnummer 15 en een zwarte muts op zijn hoofd op 1 minuut 15. Arjan Stroetinga, we kunnen met potlood en misschien al wel met pen, want 1 minuut 15 is een groot verschil, kunnen we een streep zetten door zijn naam dat hij geen Nederlands kampioen gaat worden. Dan moet iemand anders het gaan doen namens die boomploeg. Richard van Kempen, je bent eventjes buitenwezen kijken. Is het anders dan vanochtend? Ik, het enige wat ik kan zien vanuit het huisje is dat de zon. Meer schijnt, maar is de wind ook wat meer gaan liggen bijvoorbeeld? Ja, het wordt wat milder uh, buiten. Je merkt dat de wind in ieder geval niet zo strak meer uh, waait als uh, tijdens de dameswedstrijd. Maar uh, op zich, uh, de wind die er nog staat, die is selectief genoeg. Ja, wat kan dat voor invloed hebben op het slot van de wedstrijd? Nou, uh, de jongens toch uh, wat, wat vermoeider worden. En uh, de, de echt slimme jongens die tactisch uit willen spelen, daar, uh, die, die blijven slim gebruik maken van, uh, van die wind. Om uh, hun concurrenten zoveel mogelijk op, uh, op het kantje te zetten. Ja, we hebben het een en ander gezien nu. Nog niks is beslist. Wat denk jij, als je dit zo ziet? Nou, je ziet toch dat uh, met name de ploeg van Jillert uh, toch uh, in een grote groep de overtalsituatie wil, uh, wil creëren. En uh, er worden ook telkens uh, ja, demurrages geplaatst waar uh, ja, toch uh, uh, uh, niet alleen de ploeg van Jelle, maar ook uh, van uh, bijvoorbeeld van Pascal Vergeer van SOS Kinderdorpen... die willen ook uh, de, de controle zien te krijgen. En uh, je ziet dat de, de diverse grote ploegen hebben moeite om echt uh, de, de koers nu in, in, in hun voordeel te, te beslissen. En het, ja, het zijn allemaal speldenprikken, demarages. Er eh, de, de, de komen 10, 12 demarages achter elkaar. En straks in één keer eh, komt de juiste komt ertussen. Komt die ene beslissende. En als je je geld moet inzetten, nu. We zitten in de laatste 27 kilometer zo'n beetje. Wie wordt het? Ja, nee, die, die ligt wat op achterstand. De, de, de snelste sprinter van, uh, van het stijl die, die zit nu niet voorin. En als ik dan, uh, ja, dan, dan, dan zet ik mijn geld op, op Kerry Heckman op dit moment. Staat genoteerd. Het is uh, even na half vier. We gaan schakelen met Hilversum met Dick de Haak. Radio 1. Het NOS Journaal. Het CDA is verrast door het initiatief van de PVV voor een website waarop mensen kunnen klagen over Midden- en Oost-Europeanen. De regeringspartij erkent dat er problemen zijn met onder andere Polen en Bulgaren, maar wijst erop dat een parlementaire onderzoekscommissie die problemen pas in kaart heeft gebracht. De Poolse ambassade is kwaad over het initiatief van de PVV en stapt naar de nationale ombudsman.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 Daardoor is het ecosysteem niet aangetast en kon de natuur zijn gang gaan. De onderzoekers hopen dat ze in het meer micro-organismen vinden. En dat waren de hoofdpunten. ANDB Verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp 4 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Dat is allemaal op de hoofdrijbaan. Dus verkeer richting het noorden, richting Den Bos, kan beter gebruik maken van de parallelbaan, de Randweg N2. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat tussen Roelofaar en Sveen en Hoogmade twee kilometer. Wie kiest dat ene juiste moment en wordt misschien wel de winnaar... van deze nk marathonschaatsen in Emmen? Sebastian Timmermans. Ik vrees Joost Juffermans niet meer, want hij is onderuit gegaan... en uh, staat wel weer, hoor. En schaatst, krabbelt, een beetje zoals ik schaats, zeg maar. Komt hij heel langzaam, maar zeker weer vooruit. Maar nu met de handen op de knieën, hij heeft pijn. Het uh, zit hem niet mee, Joost Juffermans. Toen ik hem er straks voorbij zag komen, dacht ik... oh ja, natuurlijk, Joost Juffermans. Ook een, uh, een aanvaller, een rijder in vorm. Want die hebben we veel in de aanval gezien de laatste maand... Ook op het kunstijs. En kan misschien nog wel een verrassende rol gaan spelen in de finale. Maar hij is dus door een valpartij uitgeschakeld. Ik zie uh, het eerste deel van het peloton rijden. Recht tegenover mij, langs de Rietkragen. Twee, vier, zes, acht, tien, twaalf, veertien rijders. Ligt vooruit. Dan komt er één uh, rijder uit de bamploeg. Dat lijkt me Christijn Groeneveld, die daar naartoe rijdt. Gaan we dus een man of zestien daar krijgen. Tweede plukje van peloton. het peloton. Ligt behoorlijk uit elkaar, allemaal. Waar Frank Vreugdeneel voor voorin. Nogmaals weer eens een keer namens SOS kinderdorpen dat tempo flink de lucht inbrengt. Moet eventjes worden gecorrigeerd en moet even worden gered, geremd door Rick Smit, een van de rijders van de Renault ploeg En dat is natuurlijk die tweede ploeg van Jillet-Anema. En die kunnen misschien nog wel een helpende hand gaan toesteken aan de BAM ploeg De ploeg die dus Arjan Stroet gaat mist voorin als topsprinter Maar de ruggen gaan weer omhoog. Er wordt weer gekeken ook door Jauke Hogeveen. En zo sluit weer een tweede plukje aan. En krijgt we een man of tien zo'n beetje aan de leiding. Waar ik Douwe de Vries ook herken gisteren ook goed in Groningen actief. Volgens mij zit daar Martijn Kronkamp. Ja, dat is inderdaad het nummer 45 in dat donkere pak van Ginstal. Die daar de armen nog een keertje losgooide, Nu weer de armen op de rug. En achter de, het grote lichaam aanrijdt van Willem Hut. Dat is dan een van de meest actieve bamrijders daarvoor in. Maar Willem Hut, mag hij het zelf gaan doen? Of moet hij bijvoorbeeld zich dadelijk toch weer gaan wegzijden? voor de man met het startnummer 1, voor Bob de Vries. In ieder geval rijdt Willem Hut op dit moment aan de leiding... van zeg maar het eerste plukje rijders. Een tweede plukje rijders rijdt echt op een paar meter. Een man of twintig zo'n beetje in de spits van de koers... als we over een minuut of twee alweer zo'n beetje de dertiende ronde hebben afgelegd. En dan, als we dan langskomen, zijn er nog vier ronden te rijden, 24 kilometer. Dus dan kunnen we wel zeggen dat we de echte finale ingaan... van dit dertiende Nederlandse kampioenschap. Kijken mee naar uh, die groep, die kopgroep die dan misschien ontstaat. Wie vallen je daar op, Richard? Nou, met name zie ik net uh, toch nog jongens die nog niet genoemd zijn. Bijvoorbeeld de Lars Hogeboom, Bart Hakkenberg. Dat zijn ook uh, jongens die eigenlijk voor de 200 kilometer altijd uh, van voren komen. En dan zie je toch uh, met deze zware omstandigheden... dat ze ook uh, nu uh, zich vooraan uh, gaan melden in de koers. Uh, dat is toch een mooie, mooie ontwikkeling. Ja, dus als dat soort mannen er nu nog bij zitten... dan, dan, dan kan je ervan uitgaan dat die er ook bij blijven. Als ze de 200 volhouden. Ja, dat, dat zijn echt jongens die straks bij een eventuele tocht uh, zeker tot de kans hebben uh, behoren. Want een 100 kilometer uh, kampioenschap uh, is niet te vergelijken met een 200 kilometer wedstrijd. En de, de duur is natuurlijk één uh, zo lang, en net zoals de afstand. Ja. En uh, dan komen ook dat soort jongens komen echt uh, bovendrijven. We hadden het straks al even over uh, de keren dat jij Nederlands kampioen had kunnen worden. En dat dat dan vaak niet lukte omdat je de topfavoriet was. De jaren 85, 86, 87 onder andere dan. Hè. Uh, hoe dichtbij ben je eigenlijk geweest in de jaren dat uh, Henry Ruitenberg, Dries van Weijen en Hilbert van der Duim wonnen? Nou op zich uh, <laughs> zat ik er altijd wel, wel bij in, in de groep. En uh, Mijn hoogste uitslag op Nederlands natuurreis was een vijfde plek. Uh, uit mijn hoofd meen ik dat dat uh, in Ankerveen was toen Dries van Weijen won. En uh, ja, dat, dat had eigenlijk mijn wedstrijd moeten worden. Maar uh, Dries die, die was toen gewoon onnavolgbaar. Die, uh, die uh, had volgens mij een vliegende kalkoen uh, gegeten. <laughs> en waarom werd het toen net niet jouw wedstrijd dan? Los van het feit dat Van Weijen heel goed was. Nou ja, ik denk wat ik al eerder memoreerde, dat ik te overgeconcentreerd was, te gretig en te graag wilde winnen. En de wedstrijd niet in, in, in al zijn realiteit benaderde. En ja, een stukje onervarenheid wat ik nog op, op die mannen toen tekort kwam. Als je er nu op terugkijkt, hè, dan is dat, dat, dat rijtje bestaat dan van 12 winnaars... Nou, nu zijn dat dan 13 winnaars. Vreet dat ergens aan je, zo lang na je carrière? Of heb je dat gewoon geaccepteerd? Nee, oké, er is natuurlijk altijd nog een alternatief geweest in, in Oostenrijk... waar we het Open Nederlands Kampioenschap jaarlijks ja. organiseren. Ja. Net op de Wijzerzee ook weer gehad. Dat was je wel de beste. En daar ben ik ook een keer kampioen geworden... Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik mijn frustratie uh, <laughs> wel aardig weg kunnen schaten. Ja. De heren komen weer over de meet. Hoe ver nog, uh, Sebas? De dertiende ronde erop zitten. Het was trouwens niet de snelste ronde. Deze ronde ging in een minuut of tien. Betekent dat we begonnen zijn aan de laatste vier ronden. 24 kilometer nog. Hier, hey Bob de Vries. Ik wou net zeggen, weer een bamrijder op achterstand. Maar dat is niet de minste bamrijder. Dat is gewoon de bamrijder met nummer één. Misschien toch die knieën die hem dwars zitten. Want Bob de Vries komt door op zo'n halve minuut van de spits van de wedstrijd. Waar ik Douwe de Vries zie rijden. Waar ik, is dat allemaal Jan Maarten Heideman, moeilijk te zien door de schittering van de zon. Maar Douwer de Vries in is in ieder geval uh, goed herkenbaar. En uh, de man die achter hem zit, ja, die is heel makkelijk te herkennen. Daar hoef je geen rugnummer uh, of beennummer voor te hebben. Dat is Gary Heckman. Dat is een enorme beer Dus uh, van een uh, man. Volgens mij rijden ze daar naar uh, Ralf Switzer toe van een van de twee Zwitser-broertjes... die ook maar steeds beter gaat rijden als de kilometers volgen Zwitser. Kijk eens eventjes om. Dat kijken doet ook Douwe de Vries. Die kijkt om, dan ook bij hem weer de rug omhoog... terwijl Gary Heckman langzaam maar zeker uh, toch wel doorrijdt. En Rob Busser was het volgens mij die daar ook nog bij zat. Of was het Rick Smit? Het was Rick Smit namens die Renault-ploeg. Een groep dus nog altijd van zo'n 25 renners daarvoor voorin waar opnieuw gedemereerd wordt. Dit keer door uh, Ruud Aarts, volgens mij, van de ploeg van Henk Angenent. Maar het belangrijkste is dus... Dat dat Bob de Vries, de regerend kampioen, doorkwam in een groepje op een halve minuut achter de spits van de wedstrijd. Postume album Amy Winehouse met Our Day Will Come. Wie haken eraf en wie maken nog kans, Sebastian? Ik zie in ieder geval Ralf Switzer eh, nog voor inzien, dat, zitten. Dat is een ding eh, wat zeker is. We zagen er ook Douwe de Vries zitten en die keek een beetje achterom... en dan keek hij in het gezicht van Rick Smit... van die tweede ploeg van Jillet Anama, dus zeg maar, die Renault-ploeg. En ik zag hij daar ietsje verderop, Willem Hutt, nog zitten. Ook een uh, lange jongen van uh, BAM. Maar dat is dus niet de rijder die je echt zo 1-2-3 in de finale verwacht. Tenminste, het is geen Bob de Vries, het is geen uh, sprinter uh, zoals Struiter gaat. Die rijden dus allemaal op grote achterstand. Maar, attentie, attentie, Christijn Groeneveld zie ik daar uh, door de bocht heen rijden... En en dat, uh, die noemde ik eerder vanmiddag al misschien wel de joker. Misschien wel degene die ze gaan uitspelen als Bob de Vries en Stroeting gaan niet goed blijken te zijn. Nou, die blijken niet goed te zijn, want ze zijn niet mee. Maar Christijn Groeneveld is ook een goede sprinter en zit wel mee in de spits van de wedstrijd. Helemaal aan de andere kant van de grote Rietplas. Daar zie ik ze weer aankomen. En is het volgens mij weer uh, Zwitser. Als ik tegen de zon in kijk, die daar in ieder geval hard doorrijdt. Daar we de Vries en Kronkamp komen daar weer aangereden. Weer Willemut die is erg actief. En dit lijkt me inderdaad, Christian Groeneveld. Ja, Christian Groeneveld maakt nu de oversteek. Dus nu vallen de kaarten wel weer redelijk goed voor die bandploeg in één keer. Omdat de snelle Groeneveld oversteekt. En die rechter eventjes de rug, die kijkt achterom. Ziet dat hij dus inderdaad de oversteek heeft gemaakt. En anderen niet. En dus heeft BAM nu twee rijders in de spits in een groepje van... 1, 2, 4, 6, 7 rijders ongeveer. Met in ieder geval dus Willem Hut en Christijn Groeneveld ermee. Douwer de, Douwe de Vries komt naar achteren toe gereden. En zal misschien wel denken, verrek, potverdorie. Daar rijdt Groeneveld, dat is een snelle sprinter. Douwe de Vries sluit weer aan, groepje van zeven probeert dus weg te rijden. Verrek en potverdorie en een heleboel andere scheldwoorden... zal Gio waarschijnlijk horen waar hij nu staat, want een uitvaller Gio. Ja, uh, Joost Surfermans. Uh, maar verrek en verdorie, dat heb ik allemaal nog niet gehoord. Dat Zwaarder er dan mee. dat? Nou nee, het valt heel erg mee hoor. Hij zit er redelijk uh, gelaten bij, uh, Joost. Maar ja, je zat gewoon goed. En ineens was het, bam, lag je op het ijs. Ja, ik zat nog goed. Uh, ik werd onderuit getikt. Maar ik moet wel zeggen, het, het sterkste was er wel een beetje vanaf. Uh, ik, ik liep elke ronde steeds iets leger. En ik denk van, nou, als ik, als ik bij deze groep kon blijven, wie weet wat er gebeurt. Als je maar een klein groepje wegrijdt. Maar ja, dan word je onderuit getikt. En dat is onmogelijk om erbij te komen tegen die wind. En uh, ja, het is een enorme bikkelstrijd. En uh, wie vandaag wint, dat is een mooie winnaar. Dat kan niet anders. Is dat ook de reden dat je dan meteen uit de wedstrijd stapt? Ook misschien wel met in het achterhoofd dat het idee van... ja, er komen nog zoveel wedstrijden. Laat ik nou geen zinloze krachten verspillen? Ja, ik kan hier nog vier of drie rondjes in mijn eentje rond gaan rijden. Maar ik denk dat die ijsberen me ook aan staat te staren van... wat ben je aan het doen? Dus uh, ja, ik spaar me liever voor morgen. Daar nou waren we net aan het speculeren toen jij inderdaad redelijk voorin daar in dat groepje zat. Euh, zo van nou, euh, het is wel een aanvaller. Het is wel iemand die het zou kunnen gaan proberen. Maar goed, je zei het net zelf al, het beste was eraf. Want normaal gesproken zou dit dus een dag voor jou geweest kunnen zijn. Ja, absoluut. Uh, ja, ik, ik had jonge, ja, ik was uh, gewoon ja, denk een paar procent minder dan normaal. En dan kan je het gewoon niet afmaken vandaag. Dus uh, ja, eerlijk is eerlijk. Ik was gewoon vandaag niet goed genoeg. En morgen gewoon weer met frisse moed uh, daar een karsterland. Uh, wat is het bij jou er in de buurt gewoon weer aan de slag? Ja, ik ga daar weer starten en dan hoop ik gewoon langzaam altijd weer beter te worden. Want ik heb wel een beetje rust genomen. En dan merk je vaak wel als je een tijdje rust genomen hebt, dat je eventjes ja, moeite hebt om er weer in te komen. Dus ik hoop gewoon morgen weer beter te zijn. En uh, nou ja, wie weet komt er toch. En, uh, ja, en dan moet ik daarvan genieten. En dan hoop je gewoon, uh, ja, daar heb je ook veel geluk voor nodig. Dit zijn de dagen? Hè? Absoluut, het is helpte mooi. Het is echt uh, topsport. Ik heb lang meegereden, wie maakt er nou de beste indruk daar? Uh, ja, dat is wel moeilijk te zeggen. Ik vond, ik vond uh, Ruud Aars wel heel sterk rijden en heel alert. En die rijdt heel slew. Uh, ja ik, ik denk eigenlijk dat Jorrit toch wel het beste papier heeft. Jorrit Bergsma dan? Ja, die rijdt echt heel erg makkelijk. Ik moet zeggen dat Sander Stut met ploegmaat ook heel sterk rijdt. Maar hij gooit wel een beetje met zijn krachten, maar dat doet hij altijd als hij sterk is. Dus ja, wie weet, misschien kan die podium rijden, het zou geweldig zijn. Dus wij moeten gaan letten. Aan de andere kant wel op Bergs, maar misschien wel weer een reprise. Wat was het twee jaar geleden, drie jaar geleden, bijna dat Zuid-Lademeer, daar gebeurde het. Ja, hij rijdt verschrikkelijk makkelijk nog op z'n plessen. En uh, ja, hoe langer hij op souplesse kan rijden, en dan, uh, ja, dan kan je langer mee. Want dan loopt we niet zo snel leeg. Joost, morgen weer een wedstrijd. Ja, dank u wel. Morgen weer een dag voor Joost Juffermans. Zo wordt door de hele middag heen uh, Jorrit Bergsma toch wel het vaakst genoemd. De man die ook op de lange baan op de 5 kilometer de dienst uitmaakt inmiddels. Um, is dat ook de grootste troef voor Jirrit Anema, Steven? Ja, ik sta nu inderdaad bij Jirrit Anema van de bandbloek. De spits van de wedstrijd komt er weer aan. Willem Hut en Christijn Groeneveld zaten even in dat groepje van 7. Maar het komt nu weer bij elkaar, hè? Ja, het komt de hele tijd het komt bij elkaar. Het gaat uh, behoorlijk hard. Nog twee ronden te gaan, zo meteen... En, uh... Ja, er is weinig van te zeggen. Het zit, uh, het zit heel dicht bij elkaar. Het was allemaal uit elkaar. Er in drie of vier groepen weg geweest. En nu heb je weer uh, kleine vijftien man bij elkaar. Ja. Dus, uh... En ook Jorrit Bergsma zit daar dus nu weer bij. Ja, Jorrit Bergsma zit er ook weer bij. Maar is dat een grote troef? Nou, onze grote troef, dat is Arias Tourigan, die zit in de derde groep. Ja, dat is even wat minder. Ja, zeker als er zo'n groep bij elkaar zit. Ik bedoel, zoals de situatie er nu uitziet, dan, ja, nou ja, zeg het maar. Is, dan, is het dan Jorrit Bergsma, alle kaart op hem? Nee, als een groepje zo het nu is, zeg maar, dan uh, ja, proberen we alleen weg te komen. En uh, dan uh, is dat de enige zekere overwinning, alleen aankomen. De titelverdediger Bob de Vries, ja, die rijdt hier nu net voorbij. Dat is alweer uh, een minuutje daarna. Ja, Bob, hebben we de afgelopen lagen proberen bij te lappen, zeg maar. Uh, die knie is niet goed en uh, ja, toch pijnstillers erin en hopen dat het zou uh, gaan vandaag. Maar, uh, dit... Ik kreeg knie knieproblemen op het Vries kampioenschap maandag. Was dat, uh, hoe ontstond dat precies? Nee, dat is al langer bestaat knieprobleem. Alleen, uh, ja, het zijn bikkels, dus uh, dat heeft hij nooit genoemd. En uh, nou is het even dat krijg je niet alleen eenmaal zomaar goed. En dus nu is het voor hem, ja, een gelopen race. Ja, het is vandaag een gelopen race en uh, de komende dagen wordt weer op lappen geblazen. Wat kun je nog doen? Uh, ik... Als coach. Als coach kan ik niks doen. kan ik maar genieten van een wedstrijd, een prachtige wedstrijd. Je zat hier te genieten, hè? Zonnetje dat al net boven die rietgraag aan die bomen hangt. Nou, ik wou misschien. In de verte. Ja, het zijn prachtige beelden het is een hele reclame voor de marathonsport. Een heleboel publiek op het ijs en een koerter harde wedstrijd. Succes. Dank je wel. Jillet Anema, die eerder deze middag al zei: het gaat zoals het gaat, het komt zoals het komt. Maar de grote vraag is dan: hoe komt het, Sebas? Bart Hakkerberg op dit moment met het nummer 7 of 0-7, zoals hij het eigenlijk op zijn been heeft staan, op zijn linker- en rechterbeen. Bij het marathon gaat ze geen rugnummers, maar beennummers. En die Bart Hakkenberg, die rijdt voor payroll, komt uit Zoete rijdt op dit moment een seconde of tien voor de rest van dat eerste peloton uit. Man of 25 nog, waar we Bob de Vries inmiddels 49 seconden achteraan zagen rijden. Dus we kunnen een streep halen door streep zetten door de kampioen van vorig jaar. Door Bob de Vries. We krijgen een nieuwe kampioen als het eentje van Bam moet worden. Dan moet het dus gaan tussen Bergsma, Hut en Groeneveld. Ik zag ze alle drie zin maar ook Rob Hadders, gisteren nog winnaar in Groningen van een wedstrijd. En die toen zei, ja wat nou inhouden voor zo'n Nederlands kampioenschap. Elke wedstrijd is er één. Elke prijs die we kunnen pakken is er één. Ik ga er gewoon voor. En Rob Hadders deed dat goed. Want hij won die wedstrijd gisteren in Duurswold. De ronde van Duurswold. En lijkt ook goed gesteld, want zit hier nog mee. En ik dacht ook het rugnummer 19 of beennummer 19 te hebben gezien. En dat is het nummer van Carlo Timmerman. Ook een snelle sprinter. Kan het zeker gaan opnemen. Wellicht tegen Christijn Groeneveld. En dan zijn er natuurlijk nog rijders die wellicht gaan proberen... strakjes om met een demarrage weg te komen. Zoals bijvoorbeeld Durk Fabriek. Bart de Vries zag ik nog zitten. Die ijzersterke Gary Hekman hebben we zien zitten. En wat te denken nog van Douwe de Vries. Mag Douwe de Vries voor zijn eigen kansen gaan... van zijn ploegleider van Pasco Vergeer? Of moet hij dadelijk gaan werken voor die Carlo Timmerman? Vragen genoeg voor de laatste drie ronden waar we mee bezig zijn. Want het waren er net drie ronden nog. Ik hoop dat Jillet Anema dat dadelijk ook doorkrijgt. En dat hij, tenminste dat hoop voor zijn pupillen, want anders gaat Anema een ronde te vroeg zeggen... tegen zijn rijders dat ze moeten gaan sprinten... want het waren er net bij de vorige doorkomst nog drie ronden. 18 kilometer toe nog. We zitten dus in de laatste 18 kilometer van dit Nederlands kampioenschap... met één koploper nog altijd Bart Hakkenberg. Veel vragen zijn nog te beantwoorden, zei Sebastiaan. Richard, kan jij er al uh, een paar beantwoorden? Wie gaan we straks nog zien en nou... wie niet? Want het zijn er nog veel bij elkaar... Ja, het wordt een, een, een spel van alles of niets. En, uh, er zijn natuurlijk een aantal ploegen nog, nog goed vertegenwoordigd met hun uh, sprinters in, in deze grote groep. Uh, SOS, uh, kinderdorpen met, uh, met Carlo, maar ook met bijvoorbeeld uh, Rob Harders. Eh, daar zullen toch jongens straks eh, de keus moeten gaan maken wie ze gaan uitspelen. Eh, van Werven eh, met eh, Gary Hekman. En er zit natuurlijk eh, Christijn Groeneveld. We hebben ook eh, van eh, Renault, Rick Smits en eh, Robert Bovenhuis mee. Dus eh, kijk niet alleen naar Willem Hutt en eh, Christijn. Want ze zitten, eh, en Rob Bussen niet te vergeten, ze zitten met vijf man. Dus uh, er is toch een overtalssituatie wat betreft Jillet. Dus uh, daarom staat hij ook met genoegen nog steeds uh, te kijken. Dus uh, ik denk ook nog uh, dat uh, het, het spel uh, nog steeds zeker niet gespeeld is. Wie, welke rijders uh, hebben het minste energie verspeeld? Nou, Carlo Timmermans is wel een jongen die heel erg zuinig kan rijden. En dat ook heeft gedaan al vandaag. Dus ja. uh, die, die zit zeker toch ook dat hij zo zuinig mogelijk naar de laatste ronde toe komt. Nou, houden we die ook in de gaten. De winnaar zal hoogstwaarschijnlijk niet de winnaar van de vorige editie zijn. En zeker niet de winnaar van 8 januari 2009. Want die zit aan de kant, hè, ook. Nou ja, dan moet je als, als broek moet je daar ook een beetje op inspelen. En uh, op een gegeven moment zitten bij hem. Geolipens. Ja, zeker, ja, zeker ja. Hij, hij was al aan het praten, maar dat had te maken met het feit dat we elkaar net even tegenkwamen. Maar uh, Sjoerd Huisman, inderdaad, uh, hij is ook afgestapt, voormalig Nederlands kampioen. Hij weet wat het is om ja, in zo'n wedstrijd te winnen. En dat, dat moet iets geweldig zijn voor een sporter. Ja, kijk, uh, het is natuurlijk de, dit is de vierde keer inmiddels al. En uh, ja, dat ik hem won, was 13 jaar, uh, 13 jaar niet geweest. Dus hadden we gewoon geen idee wat, uh, wat ons te wachten stond. En uh, ja, toen zijn we er wel achter gekomen dat het gewoon één groot gekkenhuis is. En uh, nou, dat zie je nu ook weer. Het is gewoon uh, ja, een fantastische prijs, natuurlijk. En dan zat jij uh, best behoorlijk goed uh, op een gegeven moment. Uh, maar goed, op, op een gegeven moment vallen de slagjes, dan, dan, dan zit je net in een verkeerd groepje en dan houdt het op. Hè? Nou ja, kijk, in het begin was er natuurlijk een kopgroep weg. Uh, hadden wij een mannetje voorin zitten. En ja, er gaan de wat jongens gaan er naartoe springen. Want het, uh, het gat werd op een gegeven moment al een minuut. Dus dan ga je op een gegeven moment ga je met wat jongens er naartoe springen. Dan zijn we met een groepje van tien uh, van aangesloten bij de voorste groep? Komt uiteindelijk op het peloton weer terug. Uh, gaat iedereen weer naar elkaar kijken. Begint het spel eigenlijk weer opnieuw. Ja, en dan uh, trekt de boel weer uit elkaar. Ja, dan is het gewoon af en toe eventjes uh, kiezen of delen. Uh, meespringen, wachten. Ja, en dan op een gegeven moment zit ik bij, uh, bij Arjen Stroedinghaar, een van de snelle mannen van het peloton. En, uh, Wat denk je dat zal wel goed zitten, toch? Nou, ja, kijk, dan moet, je, dan moet je toch een beetje rekening mee houden dat ze daar ook uh, voor kunnen gaan. En. Uh, ja, dan ga je toch een beetje om je heen kijken en op een gegeven moment uh, zakken we eigenlijk, uh, springt er een groep weg en dan gaan er nog een paar. Ja, dan zit je uiteindelijk in de verkeerde groep en dat wordt een uh, 15 seconden, 30 seconden. Ja, dan kom je erachter dat je uh, waarschijnlijk nooit meer terugkomt. En uiteindelijk besluit je dan om af te stappen. Uh, het, het is ook een hele andere jaar, jaar dat jij Nederlands kampioen werd, hè, voor jou? Ja, kijk, een hele andere aanloop gehad. Uh, de hele zomer eigenlijk eruit geweest. En, uh... Want, nog even vertellen, je hebt een ongeluk gehad. Ja, en, uh, een blackout gehad eigenlijk. En, uh, en gewoon daarna helemaal, helemaal tot en los geweest. En dan kon ik ook gewoon helemaal niks uitvoeren. En toen op een gegeven moment in, uh, in september weer... Met, uh, met twee keer tien minuutjes uh, fietsen op een dag. En uh, ja, dat is natuurlijk voor een schaatsen gewoon verschrikkelijk weinig. Ja, dan moet je op een gegeven moment moet je dat opbouwen. En uh, ja, daardoor heb je gewoon een heel, uh, ja, heel slap seizoen eigenlijk. Maar we zijn, uh, we zijn op de goede weg. En uh, het wordt met sterker. Ja, dus... Uh, wie weet dat we de komende dagen nog wat kunnen. Ja, want is het voor jou misschien ook wel een overwinning... gewoon dat je zo lang meegaat hier in deze wedstrijd? Nou ja, ik keek er wel van op. Uh, ik zat op een gegeven moment, uh, wat ik al zei... dat ik naar de kopgroep toesprong met, uh, met die man. En uh, ja, dan ga je toch een beetje om je heen kijken. En dan denk je van, ja, waar zijn al die andere jongens? Uh, kijk, je start toch met, uh, met dik 100 man. En uh, ja, dat betekent toch dat er een heleboel minder waren. En dan bleef uiteindelijk, blijft er nu ook een klein groepje over. En uh, ja, dat, uh, dat zijn de duinjards. Wie is jouw tip? Voor deze wedstrijd worden net de naam Jorrit Bergsma heel vaak vallen. Is een optie, maar uh, ja, die, hebben, die jongens van, de, van die ploeg hebben, missen ook een paar mensen. Uh, ja, ik gok toch op uh, eentje van de SWS Kinderdorpenploeg. De kleine Van de Wal misschien wel. Ja, het is een vechtjas. Uh, Veel u meer. Ik moet meteen terugdenken aan die wedstrijd twee jaar geleden. Ja, klopt. Ja, uh, ja, Zo'n wedstrijd krijg je eigenlijk nooit meer. Maar als je zo uh, naar het ijs begint te kijken, wordt het ook al slechter. Dus uh, dan komt hij langzaam maar om boven schuiven. Nou, we gaan het zien zometeen. Sjoerd Huisman dus uitkoers. Maar toch, ik denk wel redelijk gelukkig. Yes, zei hij nog. Het was alweer dik drie jaar geleden op de Oostvadersplassen. Won Sjoerd Huisman. Maar vandaag gaat het om de grote Rietplas en we gaan de grote finale in, Sebas. Met de grote Bart Hakkenberg aan de leiding met het nummer 7. Maar het verschil is te verwaarlozen. Net aan de overzijde timede ik nog een seconde of tien. Maar dit zijn nog slechts twee, drie seconden op Rob Hadders. En die lijkt zich nu toch langzaam en zeker te gaan wegcijferen. Misschien wel voor Carlo Timmerman. Want ik zag Carlo Timmerman zitten een beetje in het midden van dat eerste peloton. De sprinter ook van SOS Kinderdorpen met Douwe de Vries bij hem in de buurt. Dus het leek er al een beetje op... Als zij, alsof zij elkaar aan het opzoeken waren. Terwijl we Jorrit Bergsma de overschoenen eventjes los zien maken. De veters denk ik nog eventjes wat strakker aangetrokken. De overschoenen weer over de schaats heen. Ook Jorrit Bergsma is zich aan het prepareren voor de finale. De finale van dit Nederlands kampioenschap op natuurreis. De laatste twaalf kilometer, de laatste twee ronden... die dadelijk ingaan voor die eerste grote groep van zo'n dertig rijders. Waar Rob hadden dus ze nog altijd het tempo bepaald waar we uh, Geertje van van al die kleine Geerts van, van de Wal, waar Gier het net over had... met Sjoerd Huisman in zo'n 8e, 9 positie zien zitten. En waar Carlo Timmerman en Douwe de Vries ietsje verderop zitten. En waar Bam dus ook nog uh, niet te vergeten... Christijn Groeneveld heeft en Willem Hut, maar vooral Groeneveld... is een snelle sprinter. Bart Hakkenberg mag nog eventjes voor uh, de rest van die groep uitrijden. Maar ze houden hem binnen handbereik. Het is een seconde of vijf als we dus op weg zijn... naar de laatste twee ronden, de laatste 12 kilometer. Het lijkt op een kat-en-muispel, Richard, wat we hier zien, met die eenzame man vooraan en de groep erachter. Ja, zeker. Ik zit toch met genoegen te kijken net dat Bart Hakkenberg weg was. En nog eens. Nou, nu, nu is Ruud Aartsen oh, ja, ja. is, is weer weggesprongen. Bart, die, dat is wel een jongen die, die eigenlijk zijn zenuwen niet zo goed in bedwang kan houden. Omdat hij ja, ook nog weinig ervaring heeft op natuurreis. Dat herken jij? Ik, ik herken dat wel. Nee, maar ik, ik kijk wel met genoegen daarna. Want uh, ik geef hem al het hele jaar geef ik hem ook uh, trainingsadviezen. Dus uh, daar zit ik toch met genoegen naar te kijken. Ja. Is dit nou de fase van de wedstrijd waarin je uh, heel sterk tactisch moet kunnen rijden? Dat is dan al dat je zo'n groep een ja. eenzame uh, koploper ziet. Maar, en wat, wat zie je verder aan zo'n groep? Nou, het, is, het is nu een en al uh, tactiek wat er, uh, wat er nu plaatsvindt. Het, uh, het hele harde hardrijden dat, uh, dat vindt nu eigenlijk niet plaats. Uh, het is uh, natuurlijk nog maar 12 kilometer. Er zijn nu een aantal ploegen zijn er, uh, hebben het belang om die groep bij elkaar te houden voor een eindsprint. Ja. En je ziet nu iedere keer die, die eenlingen eruit wegspringen. De, de ploegen die eigenlijk niet een rappersprinter hebben... zoals de, de p ploeg en nu ook, ook Wadro... die proberen nu toch individueel het verschil te maken. En dan zie je daarachter ook direct de, de sprintersploegen zich weer formeren... om voor hun sprinters het gaatje zo klein mogelijk te houden. We zagen Jorrit Bergsma zich even laten terugzakken uit die groep. En die ging even zitten frutselen aan zijn schoenen. Dan ben je wel heel cool. Ja, ik denk dat uh, Jorrit wil straks uh, een, of een, een splijtende demarage uh, gaan plaatsen in die laatste ronde. Of hij wil volle bak een hele lange sprint aangaan. En dan is het wel zo prettig als je je schaatsen goed vast hebt zitten. Of hij heeft uh, misschien ook wat last van, uh, van wat botte schaatsen. Dat, als, dat hij het gevoel heeft als ik mijn fetus wat, wat strakker aantrek dat ik er weer een beetje feeling heb met mijn ijzer. Ja. Ken je dat? Of kon jij dat niet? Was je zo gestrest dat je dat soort uh, caprioletjes niet meer uit kon halen? Ja, of? dat, dat, dat halen onder de wedstrijd ook wel uit. Ja. Uh, dat, dat, dat voel ik ook wel meteen aan. We zitten in de laatste 12, 11 kilometer. Gary Hackman was de laatste naam die jij noemde 20 minuutjes geleden als de topfavoriet. Blijf ja. je daarbij? Nou, ik moet een beetje bijstellen omdat ik uh, een hele zuinig rijdende Carlo Timmermans hier uh, tussen zit. En uh, de laatste kwartier ook Christijn Groeneveld erg zuinig ziet rijden. Dus uh, het, het wordt toch een, een spannend sprintje. Dus ik, ik durf mijn geld niet allemaal op, uh, op Gary te zetten. We maken het mee zometeen na het nieuws van uh, 4 uur. Tot zo. In van de berg Paping. Hebert van Bechten, De tocht der tochten. Nou moet het dan toch maar gaan gebeuren, nou, maar Komt die wel of komt die niet? We hebben wel onze twijfels hoor. Radio 1 is erbij. Met elk uur een elf stedenjournaal. En wat we natuurlijk allemaal willen weten. Hoe dik is het ijs? Centimeter voor centimeter. Het nieuws over ijsaangroei. Schaatskoorts. Ijstransplantatie. En vooruitzichten. En ze gaan er allemaal vanuit dat het zondag gaat gebeuren. Ik hoorde je net zeggen, het ken net hè? Wij wel optimistisch. Natuurlijk een superijs. Moet lukken. We gaan ervoor. We hopen dus dat het doorgaat.